Om gewoon die transferwindow te sluiten wanneer de eerste, wanneer de eerste speelt? Nou, kijk, één probleem daarmee is dat uh, niet alle speelden op hetzelfde moment beginnen. Dus dan zou je moeten zeggen dat die transferwindow sluit op het moment dat de Nederlandse eredivisie divisie bijvoorbeeld begint... ...maar dan duurt de periode voor Spanje, duurt die beginnen pas twee weken later, dus dat is raar. Dus dan zou je moeten doen op het moment dat de laatste competitie begint, nou, dat was volgens mij geweest, dus dat geldt niet zo heel veel... Kijk, ik vind het vooral, grotendeels is natuurlijk gewoon... Uh, het is niet wandbeleid, maar het scheelt niet veel. Als je nu nog veel je club moet gaan versterken. Ja. Ik vond het wel eigenlijk uh, een schande dat je... Op het moment dat, dat drie wedstrijden zijn gespeeld... Je mm -hmm. op de laatste dag dat je nog spelers kan halen, nog vier spelers ja. haalt. Dan denk je, ja, waar, waar, waar ben je, waar ben je dan de hele zomer mee bezig geweest? Ja, ja. Dus wachten tot er iemand beschikbaar was ergens. En, uh, maar het, het geduigt niet van uh, heel goed beleid, vind ik. Als je dit moment nog even vier spelers binnen moet halen... Dus dat, dat geeft dat voor dat soort clubs te, te denken. En ja, je krijgt deze chaos altijd. En wat ik zeg, de enige manier is inderdaad dat je zegt, de competitie begint. Maar dat moet dan de laatste competitie zijn. En volgens mij begon vorige week uh, her en der nog een competitie. Ja. Dus ja, dus dat, dat is gewoon echt heel moeilijk. Mag ik ja. hartelijk bedanken voor vandaag. Zeker. En graag tot de volgende keer. Graag naar nieuws. Volgende. Tot volgende week. Tot de oh, volgende keer. Vanavond, tot de volgende keer. We ja. zien het wel als er heel zwaar voetbalnieuws is natuurlijk. Bedankt Mark. Ja, ja. En Mark is weg. Ja, Wij gaan ja, ja, ja. Meteen, het is, we zijn aan het einde gekomen. We gaan meteen door naar het nieuws. Een minuutje kijk? te laat. Een minuutje te laat. Ach, tot ziens. Voor Mark doen we het toch? Inderdaad. Op deze drukke dag. Doei. Eerder deze week werd bekend dat de bestuurder privé 184.000 euro zou hebben verdiend aan een vastgoedtransactie van de Limburgse woningcorporatie. De raad van commissarissen laat een onafhankelijk onderzoek doen naar het handelen van de directeur. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en overal droog, wel hier en daar mist.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 In de Randstad vielen ze op de a 7 voor richting Den Oever. Tussen Wieringerwerf en Den Oever 2 kilometer door een aanrijding. De weg is daar dicht en het verkeer kan via de af- en toerit. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en de afrit Maarn 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 TV Ze marea dolore, wanneer ze kema d'amore, wanneer ze inmalea, wanneer ze inmalea, wanneer ze baila, baila, in a de de de cuando se Marea dolores, quando se quema el amor, quando se inmala su vela, quando se inmara dolores, cuando se inmarea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmara dolores, baila, baila, baila. De pequeñas empresas familiares en varias partes del país Hay una variedad de prestaciones del rojo, llamado así Busco la mosca en el sur, ya, ya, ya, ya. Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish on me. Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Señor. Spanish on, get Spanish on Pren, pren, el o no Pren, pren, con sí. Hola di, di di ji, het is Pangaat, wij. Ik maar ma tis geen pingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nicker, yo no quiero. Hanger met mensen, kero. Hier, neem me Spaanse, tfook, neem no. me Spaanse. Donde esta mi dinero? Buenos nootjes, en tot ziens. Vet felente, nunca nooit vriends. Los gezelligitos, donde esta genitos. Oh, Costa del Sos. Los gezelligitos. Waar oh, zijn de mensen? Hola supermercado de la bancos is hier. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish on Hola, supermercado. de la bancos is hier. Let's get Spanish. Get Spanish. get Spanish. get Spanish on. Get Spanish on Claro que sí. Claro que no. Los jóvenes. Más chulos del pueblo. Spanso wordt sowieso voor die hoofdjojitsu Bocadillo con Manchejo Dat is fabergejo El Anos del diablo. Anus del diablo Dat is de costa Dat de sol El de Anos de del Diablo Dat is de costa de sol Yo quiero esnifar Yo quiero vomitar Yo quiero comer hop Dus ben je, cojo, je Los gezelligitos Don estagenitos Oh Costa del Sol, los gecelegitos, dones oh. Costa del Sol. Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Let's get Spanish. get Spanish. Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish.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 CFM, CFM zal 106.9 FM. 106. FM I've been watching you. A ah, la la la la long. Ah, la la la la long, long, long. Come Press your